Een voorspoedige start. Ember Brandsen met het NOS Journaal. Het overleg over het politieke conflict over de zorgwet gaat de aankomende dag verder. Dat is bekendgemaakt na beraad op het torentje. Daarbij waren toppolitici van de VVD en de PvdA... en ook leiders van de zogenoemde constructieve oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. D66-leider Pechtold zei bij het verlaten van het torentje dat er voortgang is. Aris Slop van de ChristenUnie zei dat de betrokkenen enig optimisme hebben gezien. Er is de hele dag overlegd over de problemen na het sneuvelen van de zorgwet gisteren in de Eerste Kamer. Drie senatoren van de PvdA stemden tegen. De film The Interview wordt niet uitgebracht. Producent Sony Pictures heeft de Amerikaanse première afgeblazen... en zegt geen verdere plannen te hebben om de film in roulatie te brengen. De film gaat over twee Amerikaanse journalisten... die een plan maken om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. Met de release in aantocht waren bioscopen die The Interview zouden vertonen... bedreigd met aanslagen. Daarop hadden veel bioscoopketens al besloten om de film niet te draaien. Noord-Korea is woedend over de film... Het herstellen van de diplomatieke band tussen de VS en Cuba is volgens de Republikeinen een grote vergissing. Gisteren werd duidelijk dat de Verenigde Staten en Cuba hun diplomatieke relatie na ruim 50 jaar herstellen. De presidenten Obama en Castro hebben daarover afspraken gemaakt. De Republikeinen vinden het geen goede deal. Obama heeft volgens hen te veel weggegeven. Ruim 500 actievoerders hebben afgelopen avond geprotesteerd op de Grote Markt in Groningen. Minister Kamp maakte dinsdag bekend dat de gaswinning volgend jaar wordt teruggeschroefd naar bijna 40 miljard kubieke meter. Dat gaat de demonstranten niet ver genoeg. Zij willen dat Kamp de gaswinning vermindert naar hooguit 30 miljard kubieke meter per jaar. Het weer, het is bewolkt en zacht, met minima vannacht rond de 9 graden. Af en toe valt er wat regen. Morgen bewolkt en regenachtig. Met 11 tot 14 graden wordt het opnieuw erg zacht. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Warmte. Sneeuw. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM Met men. Nu de nacht. All too much Did you get enough Does it set on fire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 Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish. They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 A beast in his belly It's so hard to control Cause they've taken too much hits, still a blow, a blow Now I'm lighting right Standing back Watching us blow Looking into me, things right, that's how a superhero. 6.9. Zie